12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De onrust in Gaza houdt aan. Kroatische oud-generaal in hoger beroep vrijgesproken... en huizen van noodlijdend vestia mogelijk in een apart fonds. Vanmiddag is het op veel plaatsen grijs... maar vanuit het zuiden komt er ook wat zon, zuidoosten. Het wordt 4 graden in gebieden met bewolking... tot 8 in de zonnige gebieden. Morgenochtend is het dan eerst zonnig... maar in de middag toenemende bewolking en tot de avond droog... En het wordt 7 tot 10 graden. Ondanks de belofte om de wapens tijdelijk stil te leggen... is het de hele ochtend toch onrustig geweest in Gaza. Er was een tijdelijk staakt het vuur uitgeroepen... omdat de Egyptische premier Kandil Gaza bezocht. Monique van Hoogstraten is in Gaza. Hoe is dat bezoek van Kandil verlopen, Monique? Hij is inmiddels uh, vertrokken. Uh, dat bezoek is op zich uh, goed verlopen... Uh, vanuit het perspectief van uh, Gazanen althans. Uh, ze, hebben, ze waren heel erg bezoek. Het is de eerste keer uh, tijdens een, uh, een aanval uh, op Gaza... dat er een premier ooit uh, Gaza bezoekt. Uh, dus ze zijn natuurlijk heel blij uh, met zijn steun. Hij heeft een ziekenhuis bezocht. Het grootste ziekenhuis uh, hier in Gaza stad... waar alle gewonden uh, worden binnengebracht. En zelfs tijdens zijn bezoek werd er hem een uh, gedood kind getoond dat omgekomen was... terwijl hij al in Gaza uh, op bezoek was. Nou ja, symbolisch kan het bijna niet, zou je zeggen. Het zou rustig blijven, dat was de afspraak. Maar dat is niet gebeurd, hè? Nee, ik hoorde als eerste... Uh, maar dan kan ik alleen op mijn eigen uh, uh, ervaring afgaan... ik hoorde als eerste raketten vanuit Gaza op Israël uh, afgevuurd worden... En een tijdje later hoorde ik ook uh, uh, wat uh, luchtaanvallen van Israël hier op Gaza. Uh, ik heb daar uh, geen bevestigingen van. Ik heb dat uh, uh, niet van de persbureaus. Ik heb dat alleen uit eigen waarneming. Maar ik neem aan dat jullie dezelfde berichten hebben binnengekregen. Mensen die, uh, die, die waren dus heel blij met dit bezoek. Maar ze zeggen, ze hadden gehoopt dat het even rustig zou blijven. Nou, dat is dus niet gebeurd. En ze zijn ook wel bang... ...dat het nu erger wordt dat Israël als het ware wraak wil nemen voor dit hoge bezoek aan, aan Hamas. Ja, weet je nog iets of hij nog wat gezegd heeft, de premier van Egypte? Ik, ik, ik begrijp dat hij gezegd heeft dat hij de Palestijnen steunt, dat hij uh, Hamas steunt. Maar wat hij verder gezegd heeft, nee, dat, dat weet ik vanuit hier niet. Ik was er niet te blij bij te plekken. We gaan het allemaal uh, nog later van je horen. Monique Hoogstraten in Gaza. De Kroatische oud-generaal Gotovina is door het Joegoslavietribunaal in Den Haag in hoger beroep vrijgesproken. Vorig jaar werd hij nog veroordeeld, tot 24 jaar. Correspondent Joost van Egmond, eerst maar eens even voor de duidelijkheid. Wie is die Gotovina? ...leider van het Kroatische tegenoffensief uh, tijdens de oorlog in de begin jaren negentig. Servische rebellen hadden toen ongeveer een kwart van Kroatië bezet... ...omdat ze het niet eens waren met de onafhankelijkheid, die was uitgeroepen. En Gotovina was de man die het leger op de been bracht... ...om die rebellie neer te slaan in de zomer van 1995. Hij heeft een, een groot tegenoffensief gevoerd en daarmee de eenheid van Kroatië hersteld... ...zoals veel Kroaten zien. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 24 jaar door het Joegoslavië-Tribunaal. En in hoge beroep vrijspraak. Wat is er veranderd in de visie van de rechters? Het kan verlopen, ja. Um, de, in hoge beroep kiezen de rechters eigenlijk niet heel van het eerdere vonnis. Uh, dat was grotendeels gebaseerd op artilleriebeschietingen. Um, daar zijn er veel van uitgevoerd, ook op dorpen. En in eerste instantie zei het Hof van dat kan niet. Je kunt niet zo. ...van zo'n grote afstand op burgers schieten... ...of in ieder geval op plekken schieten waar je burgers vermoedt. Um, daarnaast zouden er ook plannen zijn geweest om de regio etnisch schoon te maken... ...zoals, um, zoals het woord heet in het, uh, ja, in het balkanjargon. Dat um, is ook al in hoge broek van tafel geveegd, niets van het al. En er was dus ook geen, um, in het Engels noemen het een criminal enterprise... ...een gezamenlijk plan van de Kroatische overheid... ...om die regio met geweld, um, met geweld schoon te vegen... Niks van waar, zegt de rechter zijn hoge beroep. En dus mag ik per direct naar huis. Gotovina dus vrij. En ook een andere generaal is vrij. Hoe is er bij jou gereageerd op je uitspraak? Uh, dolle vreugde is eigenlijk de beste manier om te typeren. Er waren hier vooraf al tienduizenden mensen in Zagreb bijeengekomen voor een waken. Uh, de hele nacht hebben mensen kaarsjes gebrand, gebeden. Iedereen was... Vol overtuigd, vol eigenlijk ook, dat het nu wel goed zou komen. Wat natuurlijk heel vreemd is en dat je in eerste instantie tot 24 jaar bent veroordeeld. Uh, ze hebben gelijk gekregen en dat leidde tot een enorme ontlading in de straten. Ook door het hele land is het feest. Uh, vlaggen, huilende mensen die elkaar in de armen vallen. Het is echt, het is een volksfeest. en het zal nog wel erger worden als hij later vandaag, of misschien morgen, terugkeert naar Kroatië. Correspondent Joost van Egmond. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bij Netcar in Born is vanochtend de laatste Mitsubishi Colt van de band gerold. De directie van het autobedrijf nam daarna voorlopig afscheid van het personeel. Mitsubishi besloot begin dit jaar om te stoppen met de productie van auto's in Nederland. En toen dreigde ontslag voor de 1500 werknemers van Netcar. Maar die gaan volgend jaar weer aan de slag in opdracht van BMW. In de tussentijd worden ze gewoon doorbetaald. De Duitse autofabriek laat minis maken in Born. Het kabinet trekt 10 miljoen euro extra uit voor hulp aan Syriërs. Die zijn gevlucht voor het geweld in hun land. Volgens minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking dreigt voor de vluchtelingen een humanitaire ramp. Ze vindt de situatie buitengewoon schrijnend. Ploemen benadrukt dat het aantal vluchtelingen snel groeit, dat de opvangkampen te klein zijn en dat er een periode aankomt van temperaturen beneden nul. En de bijdrage gaat naar de vluchtelingenorganisatie van de VN... en is bedoeld voor Syriërs die zijn gevlucht naar de buurlanden... Turkije, Jordanië, Libanon en Irak. Er zijn al zo'n 400.000 Syriërs gevlucht. En de VN verwacht dat het aantal voor het eind van het jaar... zal zijn opgelopen tot 700.000. De Tros moet een boete betalen van 108.000 euro... omdat het eh, een omroep reclame heeft gemaakt... in het kinderprogramma Het Sprookjesboomfeest... Het commissariaat voor de media had een boete van 120.000 euro opgelegd... maar de rechtbank in Amsterdam vond de boete van 108.000 voldoende. Volgens het commissariaat voor de media maakte de tros zich dienstbaar aan de Efteling. Kort voor de introductie van de attractie Sprookjesboom... kreeg de Efteling in 2010 de kans om via het tv-programma die attractie te promoten. In 2009 kreeg de Tross ook een boete voor het overtreden van de mediaregels. Toen moest de omroep 270.000 euro betalen. Uh, omdat het kinderprogramma Biba Boerderij volgens het commissariaat voor de media onderdeel was van een marketingconcept van Supermarkt C1000. Zo'n 15.000 huizen van woningcorporatie Vestia worden mogelijk overgenomen door een nieuw op te richten steunfonds. De branchevereniging van woningcorporaties EDES heeft plannen om zo'n fonds op te richten. De financiële noodverkerende Vestia zou daarmee voor een groot deel uit de problemen zijn. Verschillende grote corporaties zouden in dat fonds geld moeten stoppen. En zoals bekend, Vestia kwam in grote problemen door gespeculeer met ingewikkelde financiële producten. In Assen hebben koperdieven de complete bliksemafleiding van een bejaardenhuis gestolen. Die diefstal werd gisteren ontdekt en kan volgens de politie van Assen niet in één nachtje zijn gebeurd. Behalve dat het ook nog eens hartstikke gevaarlijk is, is het ook een behoorlijke klus geweest voor de daders. Het is, uh, werd bij toeval door de conciërge ontdekt. Er lagen nog wat restanten, wat stukjes leiding op het dak. En uh, gelet op de, de grote hoeveelheid kan dit absoluut niet in één nacht gebeurd zijn. De dader of de daders zijn zeker meerdere keren teruggekomen. Het bestuur van FC Twente boycott de competitiewedstrijd... van komende zondag tegen FC Utrecht. De leiding stelt zich solidair met de fans. Die zijn niet welkom in Utrecht, dus dan komt de leiding ook niet. Vanwege ongeregeldheden bij de wedstrijd van 4 december vorig jaar... had FC Utrecht laten weten dat supporters van FC Twente... het duel van komende zondag niet mogen bijwonen. En het bestuur van de Enschedeze Club is het niet met die maatregel eens. Marcel Meuwes speelt vanaf 1 december niet meer voor VVV. Middenvelder is in conflict geraakt met de club... nadat hij zich negatief had uitgelaten over de kwaliteiten van de ploeg. Het contract met Meuwes is nu na onderling overleg ontbonden. En de Duitse voetbalvereniging Alemania Aachen heeft faillissement aangevraagd. Reddingsplan om de financieel geplaagde club uh, ja, overeind te houden bleek onvoldoende. Alemania Aachen speelde zes jaar geleden in de Bundesliga... Afgelopen jaren kwam de ploeg uit in de Tweede Bundesliga En de club heeft nu, na die faillissementaanvraag... drie maanden de tijd om de financiële problemen op te lossen. Het is bijna tien over twaalf. We gaan naar de ANWB. naar John Bakker, om precies te zijn. Ja, het probleem op de A58 bij Bergen op Zoom. Op de A58 vanuit Breda naar Vlissingen... staat bij knooppunt Zoomland te file van drie kilometer. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Het knooppunt is in beide richtingen nu afgesloten en daarom kan het verkeer tussen Breda en Vlissingen beter omrijden via Antwerpen. Nog een keer de hoofdpunten van uh, dit uitgebreide journaal. Beschietingen van en naar Gaza gaan door... tijdens het bezoek van de premier van Egypte aan Gaza. In hoger beroep zijn twee Kroatische oud-militairen... vrijgesproken van oorlogsmisdaden... en koperdieven in Assen steden de complete bliksemafleiding... van een bejaardenhuis. Het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Partnertest, vraag 86.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Nederlandse inlichtingendiensten recruteren geregeld journalisten... zegt Roger Vleugels, expert op het gebied van geheime diensten. In het mediaforum Mathieu Slee, hoofdredacteur van Story... en Max van Weesel van Vrij Nederland en Radio 1... Er zijn vanmorgen veel winnaars wakker geworden. Dagblad Trouw bijvoorbeeld heeft een prestigieuze prijs gewonnen. En gisteravond was de uitreiking van de radioprijzen. In de categorie Aanstormen Talent wonnen mijn NCV-collega's Barend en Wijnand. Die zitten op 3FM. En die vinden dat ze het mooiste beroep ter wereld hebben. Studio naar binnen, deur open, koptelefoon op, uh, plaatjes starten en gaan. En als je daarna een prijs voor krijgt, ja, dat is natuurlijk top. Dank je wel, uh, namens uh, ons. Wie wordt de nieuwscanner van deze week? De topscore is 105. En de laatste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz is René van Bentem... en die komt uit Münster-Geleen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medionieuws. Vandaag verschijnt het boek van oud-hoofdredacteur Hans LaRouche... van het NOS Journaal. Een opmerkelijke passage daaruit gaat over een buitenlandcorrespondent... die benaderd zou zijn door de geheime dienst van Defensie. Dat is de MIVD. Toen die journalist om een wederdienst vroeg, zette de MIVD hem onder druk... Het werd een affaire waarbij zelfs de toenmalige minister Kamp van Defensie werd ingeschakeld. Hoe zit het eigenlijk met journalisten en spioneren? Ik ga het vragen aan Roger Vleugels, AIVD-deskundige. Dag meneer Vleugels, verbaast u dit bericht eigenlijk? Nee, niet geheel niet. Helemaal niet zelfs? Nee, een standaard werkvorm van inlichtingendiensten is via journalisten. En op wat voor manieren gaan ze dan te werk, de AIVD en de MIVD? Nou, kijk, journalisten voldoen aan een profiel dat erg handig is voor spionnen. Namelijk, een journalist kan opduiken op de meest rare plekken zonder dat het vragen oproept. En een journalist kan ook nog rare vragen stellen zonder dat dat verdenking oproept. Oftewel, een journalist is soms heel handig om in te zetten op plekken waar een spion niet zo makkelijk komen kan. Want Ten tijde van de Olympische Spelen in Peking hebben we het verhaal ook al gehoord hè, dat sportjournalisten waren benaderd. Nou ja, ook al. Het is van alle tijden. Alleen, er is in Nederland zowel bij het publiek als in de politiek, maar vooral bij de pers... Weinig bewust zijn over. Een paar jaar geleden is er een, in Duitsland een parlementair onderzoek geweest waarbij bleek dat veertig van de Duitse buitenlandcorrespondenten van de uh, belangrijke Duitse media permanent voor inlichtingendiensten werken, langjarig, voor bedragen van 10.000 tot 60.000 euro per jaar naast hun salaris. Dat parlementair onderzoek in Duitsland, toch een land dat vrij dichtbij ligt, heeft in Nederland tot nul commotie tot nul null vervolgonderzoek geleid. Men stopt de kop in het zand en iedere keer als er dan iets is, zoals in Peking of nou in het boek van Hans Larousse, kijkt men verbaasd. Ja. Het is een standaard werkvolg. En, en u zegt, dat het gebeurt in Nederland ook gewoon. Dus het is interessant om te weten hoeveel journalisten daar natuurlijk aan meewerken dan. Nou ja, voor zover je van getallen houdt, kan dat interessant zijn. Ik vind het veel interessanter dat een geheime dienst via de journalistiek werkt, terwijl de beroepsgroep, er nog niet eens een ethische discussie over gevoerd heeft. En het gaat om veel meer dan tien mensen tegelijk bij de landelijke media. Ja. Nou was er in dit, in, in dit NOS-verhaal nog een ander aspect aan. Uh, het was niet meer alleen van, nou, wil je met ons meewerken? Er werd ook een soort uh, ja, een intimidatiepoging gedaan... van als je niet meewerkt, dan maken we toch bekend dat je met ons meewerkt... waardoor deze uh, correspondent uh, zijn werk niet meer zou kunnen doen. Dat gaat nog wel veel verder. Nee, dat toont alleen maar dat die journalist in kwestie waarschijnlijk zijn hand iets wat overspeeld heeft. En in een situatie waarin je in de journalistiek geen aan de oppervlakte gevoerde discussie hebt over inlichtingdienst en hoe daarmee om te gaan... kun je op een gegeven moment als losse journalist uh, misschien in de ogen van de AIVD of de MIVD wat spatjes krijgen. En dan word je even aangepakt. Dat hoort bij het spel. En u zegt eigenlijk het gaat nog veel verder. Hè? Zelfs met een gewone simpele handelsmissie naar een bepaald land kan het zijn dat je al... Uh, eigenlijk via AIVD of MIVD uh, te maken krijgt met dit soort praktijken? Het gaat inderdaad veel verder en ze zelfs veel verder dan de vraag nu suggereert. Want in de vraag zit zelfs bij een gewone handelsmissie. Dat is een van de hoofdvormen. Dus niet zelfs, nee juist ook. Handelsmissies, koopvaardij, buitenlandcorrespondenten, uh, correspondenten, dat zijn allemaal normale werkvormen voor inlichtingdiensten in alle landen is standaard literatuur over, wordt normaal over gedoseerd... zit in de journalistiekopleidingen, enzovoort, behalve in Nederland. Ik dacht dat Nederland inderdaad zo'n braaf land was, maar dat is helemaal niet zo, dus. Dat denken wij vooral tot bij Lobbit. In het buitenlanden <laughs> wordt er anders over nagedacht. <laughs> Oké, okay. nou, dank voor uw commentaar op, uh, op deze kwestie. Graag gedaan. Blijft onrustig bij de programmering van SBS 6. De zender stopt met de hypnoseshow van Ron en Rick Brandstede... vanwege tegenvallende kijkcijfers. Het laatste slachtoffer van vader en zoon Brandstede... was oud wielrenser Leontien van Moorsel... die zelf niet wist dat ze gehypnotiseerd was. We gaan Leontien wakker maken. Onze Jos heeft ervoor gezorgd... dat ze met één geluid uit haar hypnoseslaap is. En dat geluid is bij Leontien, hoe kan het ook anders... de welbekende klakson uit de Tour de France. Jongens, laat maar horen. Lieverd, hallo. hallo. Nou, ook de laatste afleveringen van Je vrienden moet je het hebben worden geschrapt. En vanaf volgende week gaat SBS weer films uitzenden op zaterdagavond. Ook komt een man bij de dokter sneuvelt en junior Masterchef wordt verschoven naar eerder op de zaterdagavond. Kijkcijfers van SBS 6 op de zaterdagavond laten al langer te wensen over. Overigens heeft SBS bekendgemaakt dat er vanaf 1 januari een nieuwe reeks Sterren dansen op het ijs komt. Gepresenteerd door Gerard Joling en Tess Milne. Dagblad Trouw heeft de European Newspaper Award 2012 gewonnen. De krant werd uit 232 inzendingen uit 25 landen gekozen als beste krant van Europa. Hoofdredacteur Willem Schone had het niet zien aankomen. Nou, dit was wel een verrassing. Ja. Dit is wel een, uh, het is een gekende competitie hè, jaarlijks en we dienen ook ieder jaar in. Uh, en we winnen ook wel regelmatig iets, maar het zijn dan meestal kleinere prijzen voor uh, uh, de voorkant van een verdieping of een andere bijlage. Of, uh, maar dat er nu de hele krant wordt bekroond als beste, dat is, vooral, dat is echt wel een verrassing ja, Vooral de opmaak van de nieuwe weekendbijlagen kon de jury bekoren. Schonen ziet de prijs als een erkenning voor de hele krant en de richting die het dagblad heeft ingeslagen. Maar voelt geen druk om versneld de rest van de krant te gaan vernieuwen. Nou ja, kijk, we hebben nu de zaterdagkrant vernieuwd en die bijlagen gelanceerd. We gaan nu kijken naar, naar een verfrissing van de vormgeving van de, van de romkrant, van het, nieuws, het nieuwskatern en de, en de verdieping. Dat gaan we zeker doen, ja. Dus te, want je moet dat toch regelmatig blijven doen. Je moet de kant nooit heel te veel en te ingrijpend veranderen. Want het is ook heel erg een, een product waar mensen zich bij thuis voelen. Uh, maar je moet natuurlijk wel doorlopen blijven vernieuwen. Dus die plannen lagen dan wel. Uh, dus dat is niet door deze prijs dat we nu in één keer zeggen... nu gaan we de, de hele woel op de kop trekken. En nog meer prijswinnaars en wel in eigen huis dus, want het NCV-duo Barend en Wijnand van 3FM won gisteravond een Marconi Award voor aanstormend talent. Dus voor het eerst dat een duo die prijs wint. Wijnand Speelman, die de een helft van het duo vormt, hecht veel waarde aan het winnen van deze prijs. Als jonge radiomaker heb je gewoon waardering nodig. En dat krijg je van collega's door mensen die zeggen van ja, wat een wat, wat gekke show heb je gemaakt. Maar als je dan van van um, mensen buiten je eigen station, dus gewoon van, van, van een commerciële zender. Kortom, de jury, als je daarvan te horen krijgt van ja, jij bent het grootste stomme talent, dan is dat zo'n verschrikkelijke boost, dan is het zo'n, ja, dan is het zo'n steuntje in de rug, dat, dat is zo'n stimulans, dat is echt, ja, dat is echt gewoon, echt gewoon kikken. Dat is echt, uh, ik was ook echt als een kind zo blij, hier, hier droomden wij van. Dit wilden wij heel graag een keer winnen, want je, je ziet al die jongens voor je, ja, alle mensen die hem al eerder gepakt hebben, en als je hem dan zelf mag, krijgen en in ons mag nemen, dan is het echt helemaal te gek. Dat is echt, betekent echt verschrikkelijk veel. jongens zijn elke zondagavond horen tussen 6 en 8, onder de naam Barend en Wijnand... en ook vrijdag s nachts, maar dan moet je wel echt de wekker zetten. Een uur of vier geloof ik komen ze pas in de Frieknacht. Um, dan nog wat andere prijzen. Je hebt het misschien al gehoord. Gerard Ekdom is de grote winnaar geworden. Hè? Hij kreeg de gouden radioring voor het beste programma. Hij kreeg ook nog eens een keer de zilveren radioster voor beste radioman van het jaar... Beste radiovrouw was Christel van Eijk en Radio 1 won de zender voor Beste Radiozender van 2012. Hoe is dat dan? Mooi toch? Um, een van de meest spraakmakende documentaires van de afgelopen 25 jaar is Dood op Verzoek. Die documentaire uit 1994 wordt achteraf gezien als een van de belangrijkste aanjagers van het euthanasiedebat in binnen- en buitenland. In de documentaire volgt Maarten Nederhorst de in Amsterdam wonende Kees van Wendel de Jode, die de dodelijke spierziekte ALS heeft. Voor deze van Wendel de Jode blijkt de dood onafwendbaar. En de documentaire laat het hele proces zien: van euthanasie tot en met de avond waarop de huisarts de injecties toedient. Nou hoort hij niks meer, in. Niks. Nee, want hij ademt niet meer, in. Nee. Oh, nee. Zij dus krijgt sowieso natuurlijk toch een. Uh, zijn ademhalen. en alles staat stil in dat hart. Nee, hij ademt niet Totdat meer. dat ook geen zuurstof meer krijgt. Ja, hij ademt niet meer. Dat is afgelopen. Ja. Hé, hey, is goed zo, hè? He? Is goed. Vanavond uh, wordt deze film, Dood op Verzoek, uh, wederom uitgezonden. Aan de telefoon is de maker, Maarten Nederhorst. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Goedemiddag. Ja, had, had u verwacht dat er zoveel controverse rondom deze film zou komen? Zeg maar je, om te beginnen. Uh, nee, ik had eigenlijk gedacht dat men ontzettend opgewonden zou raken... over het feit dat je zoiets op televisie brengt. Maar daar ging de discussie helemaal niet over. Die ging er namelijk uh, over van wat is Nederland daar aan het doen? Door gewoon maar uh, een wet te maken om mensen dood te spuiten. En, uh, en dat ook nog op televisie te laten zien. Ja. Dus het was een hele grote opwindende toestand, een jaar lang. Want dat heeft een jaar lang, ik, kon, ik moest ook laatst laatste voor de pers verstoppen... Want dat, het Vaticaan werd heel opgewonden. En die, zei, die verbood alle Zuid-Amerikaanse landen om die film uit te zenden. Maar in Engeland ook, hè, begreep ik. En in Engeland, het Lagerhuis, die nam een motie aan om de BBC te verbieden om die film uit te zenden. Terwijl niemand hem nog gezien had. Nou, en toen werd hij uiteindelijk uh, uitgezonden in, uh, in Engeland. En er waren er 17 kanten die er positief over schreven. Dus toen kantelde dat helemaal. Ja. En, en je kreeg dus zelf als documentairemaker de boodschappen dus in dit geval, kreeg, kreeg je ook uh, kritiek te verduren. Ja, daar heb ik me nooit zo verschrikkelijk veel van aangetrokken, want het ging mij natuurlijk toch om kijk, ik was gefascineerd door wat uh, gebeurt er gebeurde met een huisarts die is opgeleid om patiënten te helpen en het leven te verbeteren en kwaliteit van het leven te verhogen. Die zijn eigen patiënt een spuitje geeft, waardoor die uit zijn lijden wordt verlicht, maar toch doodgaat. En er was in Amsterdam toen een huisarts die woonde ook nog die in de film voorkomt, die woonde ook nog in een had zijn praktijk in een bejaarde buurt. En in die tijd was het zo dat het was allemaal nog onder uh, juridische toestanden. Dus met andere woorden, als die... Er worden pas binnen twee tot zes maanden of die niet zou worden vervolgd. Mm -hmm. Dus op het moment dat hij twee tot drie keer uit euthanasie deed bij een patiënt... dan had hij een jaar lang het zwaard van Damekens boven zijn hoofd te hangen. Van jeetje, ga ik de gevangenis niet in. Ja. Um, en, en dan nog, hè, het idee bedenken is één. Maar dan moet je dus ook nog iemand vinden die uh, bereid is om daar aan mee te werken. Dus los van die arts, maar ook dus in dit geval die hoofdpersoon. Hoe, ja. hoe lukt dat dan uiteindelijk? Het heeft jaren geduurd. Ik ben begonnen met een groep huisartsen in de buurt van Rotterdam. Die me helemaal uh, vertelden hoe dat ging. Want ik had er natuurlijk eigenlijk helemaal geen verstand van. Uh, en die hebben me eigenlijk zover gebracht dat ik in staat was om het allemaal een beetje te begrijpen. Maar toen zeiden ze tegen mij, emotioneel ben je nog niet zover. En op een gegeven moment ging er een vriendin, een goede vriendin van mij, dood. En werd uit een zieper toegepast. En toen kwam ik terug in die groep... Toen vertelde ik dat verhaal en toen zei ze: Nu moet je die film maken. Nu, gaat het, nu is het zover. Mm -hmm. Maar ze hadden geen patiënt. En de patiënt die ze hadden, wilde niet. En toen ben ik naar de vereniging van vrijwilligen uit een zier gegaan, in Amsterdam. En daar heb ik wat films bekeken van de huisartsen die ooit iets over dat onderwerp hadden verteld. En toen zag ik Wilfred van Ooyen, de man die het uiteindelijk werd. En toen zei ik: Dat is hem. Dus ik heb hem gebeld. en zei: Nou, meneer Nederos, daar heb ik echt geen zin in hoor. Ik heb één keer iets voor televisie gedaan. En ik heb zoveel reacties gehad. Ik wilde niet nog een keer. Nou, en ik dacht, nou, hoe gaan we dat dan oplossen? En toen heb ik een consult bij hem aangevraagd. En toen ben ik als patiënt bij hem binnengelopen. En toen vroeg hij: uh, wat, hoe kan ik u helpen? Ik zei, nou, dat, dat, dat, dat weet ik wel. <laughs> en toen moest hij lachen. zei nou, iemand die zo doortastend optreedt, daar ga ik voor door de knieën. En die vond toen een patiënt, en, maar die wilde niet. En toen heb ik gevraagd vraag dan is of ik dan wel daar even mag komen praten. En toen kwam ik daar binnen. En toen zat die Kees in een rolstoel. En was haast niet meer te verstaan. Zijn vrouw kon hem heel goed verstaan overigens. En ik heb eigenlijk alleen maar zwijgend geluisterd. Totdat hij dadelijk maakte. Ja, maar wat, wat wil meneer nou precies? En toen heb ik gezegd. Nou, ik, ik wil eigenlijk een portret maken van het hele proces. Maar ook van een huisarts. Wat doet het voor hem om... Om dit proces te gaan. En toen zat hij er even over na te denken. En toen knikte hij dat het goed was. En toen ging zijn vrouw ook onmiddellijk van oké, okay, dan doe ik ook mee. Ja. En, en, en dat is... was het begin van een lange, maar zeer fascinerende ja. weg. Ja, om, om, want we, we, we vertellen het om, die film wordt vanavond opnieuw uitgezonden, kwart voor twaalf. Dus dan kennen we ook een beetje de achtergrond. Dat dat echt niet van vandaag op morgen even geregeld is. natuurlijk. Ja, jaren aan gewerkt. Ja. Ja. Ja. Waar, ben, waar ben je op dit moment nog mee bezig? Want intussen geloof ik al gepensioneerd hè? Ja, ik ben al zeven jaar gepensioneerd, maar ik ben verschrikkelijk druk met alles. Ik heb nu net een nieuw initiatief opgestart om biografische films te maken. Dus mensen die een uh, wellicht turbulent leven achter de rug hebben... en die denken, God, dat zou toch voor mijn jonge kleinkinderen wel aardig zijn... als die wat ouder worden, als die een, een, een, een documentaire over mijn leven op DVD krijgen... Of kinderen die hun, hun ouders, een vader of moeder die 70 of 80 of wat ouder wordt, die dat als cadeau willen geven. En zo ben ik aan het kijken of dat realiseerbaar is. Ik ga toevallig over een paar minuten met een cameraman al wat proefjes draaien. Kijk. Om ze een beetje te wennen, want je moet natuurlijk zo'n cameraman kunnen aankijken en dan moet hij weten wat je wil en andersom. En dat was bij deze film ook fantastisch, want Deodat Visser, de cameraman van de Icon... Nou ja, die zat in een flow. Na afloop vroeg die vrouw aan hem van waar waren jullie? Ik heb jullie helemaal niet gezien. Ja. Nou, we stonden boven, boven op de ja, scène. Ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat was een soort magie. We kunnen het vanavond allemaal nog een keer zien. Als gezegd, om kwart voor twaalf is die te zien op Nederland 2, dood op verzoek. Uh, hartelijk dank voor het uh, aan de telefoon komen. Maarten Nederhorst. Terug dag. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de hand. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, de Dichter des Vaderlands wordt dan niet meer gekozen. Want er komt een benoemingscommissie. Veel dichters willen die functie graag vervullen. Maar geen campagne voeren om de verkiezing te winnen uiteindelijk. Dus vandaar dus nu gewoon aangewezen. De nieuwe Dichter des Vaderlands wordt dan de opvolger van Ramsi Nasser. Die in 2009 werd genomineerd. Hij schreef voor die gelegenheid. Ik wou dat ik twee burgers was, dan kon ik samenleven. In ons archief een fragment uit dat gedicht. Ik wilde u graag een vaderland tonen.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 Onze vader had besloten nog wat onzichtbaarder te worden dan hij al was. Kijken of dat kon. Nee, dat kon niet. Weg was God. En in dit stil leven met grote afwezigen stonden nu de verbijsterde Nederlanden. Hun monden nog vol van vergankelijkheid, vol wuftheid en alom gewaardeerd doodsverlangen. Al hun ijdelheid was ijdelheid gebleken. Al hun schijn, hun gekoesterde slijk, heel dit spiegelpaleis... dat men ooit voor oneindigheid hield, werd nu voorgoed onbewoonbaar verklaard. Je hoorde de rijp op hun zielen kraken. En uit dat gat, daar werden wij geboren. Ramzi ze nog tot eind januari is die de dichter des Vaderlands In de commissie die zijn opvolger gaat benoemen zitten... onder andere programmamaker Arie Boomsma, dichter Maria Barnas... schrijfster Christine Hemmerrechts en politica Meili Vos. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Mathieu Slee, hoofdredacteur van Story. En Max van Wezel gewerkt voor uh, Vrij Nederland. En die uh, awardwinning Radio 1. Max, ook nog gefeliciteerd. Ah, ja, jij feliciteert elkaar hier. Ja. ja, er hangen ook allemaal vlaggetjes, zag ik daarnet. <laughs> ja. Je hebt dat er ook mee te maken. Ja, ja. ja vast en zeker. Um, uh, nou, we hadden net Maarten Neder's aan de telefoon. Maker van die uh, prachtige documentaire Dood op Zoek wordt vanavond herhaald. Film uit 1994. Kun, kun jij nog herinneren wat voor enorme commotie dat teweegbracht? Ja, vooral om de rol van de, de arts die enorme verwijten kregen over je bent eigenlijk te ver gegaan, je bent te solidair geweest met die patiënt. Dus volgens mij heeft die arts er toen behoorlijk veel last van gehad. Ja. Je hoorde het maken, net maken, of net opmerken hoeveel moeite het hem ook had gekost die arts te overtuigen, omdat hij na één televisieoptreden al helemaal gek was geworden van de. Ja. Maar ook, ook echt reacties. verboden, die film in Engeland in eerste instantie bijvoorbeeld? Ja, dat kan ik me ook nog herinneren. Het ja. was, was, werd als heel chockerend gezien en ook als typisch Hollands en Nederlands... dat dat ja. uh, zomaar op de Nederlandse tv kwam. Maar Mathieu, 2012 zou zo'n film nou, nou ook zoveel ophef veroorzaken, denk je? Nou ja, ik, ik denk dat dit typisch onder, onderwerpen zijn... die altijd voor een hoop uh, commotie teweeg brengen. Uh, je hebt het ook bij uh, orgaandonatie, Je hebt het bij een onderwerp van zelfdoding... Uh, kennelijk zijn die onderwerpen zo confronterend. dat uh, ja, Je hebt altijd mensen die uh, voor- en tegenstanders... mensen die er begrip voor hebben en mensen die het helemaal veroordelen. Dus dit blijven ook nu en in de toekomst altijd moeilijk... Uh, Moeilijke onderwerpen ja. om te brengen, denk ik. Ja, terwijl we denken dat dat nu misschien toch minder zou zijn. Maar goed, inderdaad, het zijn, het zijn van die. Uh, bij ja. taboe-onderwerpen waar wij het liever niet over hebben. Je hebt natuurlijk. Op het moment dat het over leven en dood gaat. dat een hele hoop mensen er ook weer uh, religieuze aspecten bij halen. En op, en op andere gronden daarover gaan discussiëren. Ik kan me herinneren dat ik een uh, groot aantal jaren geleden. Uh, na de documentaire in, uh, in Amerika was op familiebezoek. Toen heb ik ook een uh, kerkdienst bijgewoond. en de afloop waren er echt mensen die verbijsterd vroegen of in Nederland nu bejaarden ja, om het leven ja, ja. gingen ja, brengen. Bekende verhaal. Ja. Veel onbekendheid dus. Maar als je zo'n verhaal hoort, uh, je hoort het wel eens in de media... en denk je, ja, het zal wel, het een of andere raar achterlijk dorp. Maar ik was er echt in Washington. Ja. En op het moment dat mensen je dan uh, heel serieus tegemoet treden... denk je echt van, ja jongens, uh, ja. waar zit je verstand? Ja. Ze denken ook dat in Nederland bejaarden euthanasie moeten plegen in Amerika. Ja, ja, ja dat is eigenlijk uh, omgebracht worden. Ja, ja eigenlijk ja. <laughs> vermoord worden. Ja. Ja. Nou, eh, niets is minder waar, gelukkig maar. Eh, Zometeen praten we door over andere zaken. Bijvoorbeeld dat spionageverhaal. Dat is toch ook interessant eh, hoe journalisten daar ineens een rol in gaan spelen. Eh, gaan we zo meteen over doorpraten in deel 2 van het mediaforum. Maar eerst het laatste nieuws: Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Kandil veroordeelde de Israëlische aanvallen op Palestijnse doelen. Agressie noemde hij ze. Er was een staakt het vuur afgesproken voor de duur van het bezoek... maar toch gingen de beschietingen door. Bij Netcar in Born is vanochtend de laatste Mitsubishi-cult van de band gerold. De directie van het autobedrijf nam daarna voorlopig afscheid van het personeel. Mitsubishi besloot begin dit jaar te stoppen met de productie van auto's in Nederland. Toen dreigde ontslag voor de 1500 werknemers van Netcar... maar die gaan volgend jaar weer aan de slag in opdracht van BMW. En bij het eiland Tonga in de Stille Oceaan is een jacht vol cocaïne aan de grond gelopen. Er was ook nog een lijk aan boord. Die drugs hebben een waarde van 100 miljoen euro. En ze waren waarschijnlijk bedoeld voor de Australische markt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is grijs en keel najaars weer met veel bewolking. Slechts lokaal weet de zon door te breken en de grootste kans erop is in het zuidoosten van het land. Het blijft wel droog bij een maxima tussen 4 graden in het noordoosten en 8 in het uiterste zuidoosten. Er staat een zwakke aan zee hooguit matige zuidenwind. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich uit over een groot deel van het land. Lokaal ontstaat dan wat nevel of mist. In het oosten koelt het af tot rond het vriespunt. In de kustgebieden blijft de temperatuur ruim boven nul. Morgen is het aanvankelijk zonnig, maar al vrij snel volgt vanuit het zuidwesten bewolking... In de avond en nacht naar zondag kan er wat lichte regen vallen. Met maxima tussen 7 graden in het oosten en 10 graden in het zuidwesten... is het beduidend zachter dan de afgelopen tijd. Ook op zondag veel bewolking en af en toe regen. Na het weekend meest droog en soms ruimte voor de zon. AWB nou, Verkeersinformatie op de A58 vanuit Breda naar Vlissingen... tussen Roosendaal en knoopend Zoomland. De file van 9 kilometer... Op het knooppunt is een vrachtwagen gekanteld. En daarom kan je vanuit Breda niet richting Vlissingen rijden. Verkeer richting Vlissingen kan beter omrijden via Antwerpen. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Media Forum vandaag met Max van Weesel werkt voor Vrij Nederland en Radio 1... en Mathieu Slee is de hoofdredacteur van Story. Uh, we hoorden net Roger Vleugels, uh, geheime dienstexpert... Uh, over de MIVD, dat is de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... die geprobeerd zou hebben dus een buitenlandcorrespondent... van de NOS te recruteren. Dat uh, staat in, althans in een boek van... De oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal, de littekens van de dag, Hans LaRouche, heeft dat geschreven. Veel publiciteit trouwens over dat boek, dus dat doet hij goed, die LaRouche. Um, als die journalist niet zou meewerken met die MIVD, dan werd gedreigd uit te laten lekken dat hij uh, wel degelijk voor die dienst werkte. Uh, waardoor hij dus ook eigenlijk zijn werk niet meer kon uh, doen, ook al was dat dus helemaal niet het geval. Uh, dat klinkt als een heel spannend verhaal, Max. Uh, ben je er verbaasd over? Niet helemaal, omdat uh, Argos uh, Radio in november vorig jaar een uitzending heeft gehad. Niet over dit geval, maar wel over uh, Nederlandse journalisten... die naar de Olympische Spelen ja. in Peking waren, Ja, Dat was ook zo'n verhaal, inderdaad. Ja, he? die waren ook benaderd door de inlichtingendiensten. Met uh, ja, de redenering die Roger Vleugels net vertelde journalisten uh, vallen niet zo op als echte spionnen. Uh, ze kunnen overal komen, ze, ze kunnen lekker in pr prunnemanden rotzooien en zoeken. En ja, dat vinden inlichtingendiensten heel interessant, kennelijk. Ja. Maar goed, Vleugels zegt dus uh, nu, uh, wij zijn naar Duitsland... Hè, waar dus echt tientallen journalisten gewoon ook betaald worden. Die hebben daar gewoon een soort salaris erbij. En hij zegt, ja, we moeten niet gek zijn dat dat bij de grenzen ophoudt. Dat gebeurt in Nederland ook gewoon. Ik, ik wist dat niet. Nee, ik ook niet. En... Uh... Ik, toen, ik, toen ik het verhaal hoorde was ik eigenlijk toch wel erg verrast. Ben, vorige week ben ik naar de, de nieuwe James Bond film geweest. <lacht> en op het moment dat ik de bioscoop uit, uitloop... dan houdt voor mij de spionagewereld toch wel een beetje op. De werkelijkheid is altijd mooier dan de film. <lacht> ja, dat blijkt. Um, en ik, ik, kan me nog, ik zou me nog kunnen voorstellen... dat journalisten worden benaderd door een, door een geheime dienst. Hoewel ik wel vind dat je dat als journalist... never know zou moeten doen. Nooit. Maar dat je vervolgens nog... Als je weigert wordt gechanteerd door diezelfde dienst, ja, dan denk ik echt dat is natuurlijk helemaal uh, uit de boze. Ja, dat nou ja, is het verhaal van Larousse Klopt. En ik ga er toch vanuit dat hij dat gewoon netjes heeft opgeschreven. Het is onder zijn uh, bewind gebeurd, zeg maar. En, en zelfs Kampen is er toen bij betrokken geweest. die, ja, die heeft ook van... excuses aangeboden. Ja, Blijkbaar. Klopt ook dat die, Kamp, die, die ambten... minister van defensie. Ja, dat die ambtenaar die dat gedaan ja, heeft. Is eruit een... uh, er getrapt. Ja. Maar dit gaat, dat gaat wel even verder dan alleen maar vragen... meneer Van Wezel, wilt u als u uh, ergens in het buitenland bent... Uh, af en toe eens wat uh, dingen aan ons doorspelen... Uh, dan dat je echt uh, onder druk wordt gezet? Ja, nee, schandelijk wat daar gebeurd is. Maar ik vrees dat het op grotere schaal is gebeurd. Uh, de, de, de, de is, uh, er zijn ook wel uh, mensen van actiegroepen geweest... die dan ook weer in die actiegroepen geïnfiltreerd... waren door de militairen, geloof ik ook, inlichtingendienst... of de IVD, een van de twee die daarna weer de journalistiek in zijn gegaan. Daar ging die Argos-uitzending toen ook over. Die noemde een concreet voorbeeld mm. van iemand... die ook gesolliciteerd had bij het NOS-journaal... en volgens mij ook geweigerd was. Okay. Het NOS-journaal is daar tamelijk streng in en terecht. Het ja. enige wat ik me wel een beetje afvraag... want uh, Kamp, als het verhaal klopt, heeft deze ambtenaren naar huis gestuurd... Maar je kunt ook afvragen of die ambtenaar dan helemaal op eigen houtje heeft gehandeld. Of dat het binnen de diensten toch een beetje uh, gebruikelijke manier ja, ja. van doen is. Maar het feit dat hij uh, Vleugels zegt, en goed, dat is een goed ingevoerde man als het over die geheime diensten gaat. Uh, gewoon zegt, nou, je moet er niet gek van opkijken dat hier in Nederland ook gewoon misschien wel meer dan een tiental uh, journalisten uh, daar geld voor krijgen, Dat ze af en toe informatie doorspelen. Moeten we daar als beroepsgroep dan niet eens een keer over praten? Uh, ja... Ja, nou ja, wat ik, al, wat ik al aangaf. Ik denk dat uh, iedereen die in de journalistiek werkzaam is... zich ver moet houden van betalingen door, uh, door andere partijen. En zeker door de overheid. Uh, alleen denk ik dat, dat iedere journalist dat ook zou beamen in een discussie. Er is niemand die zijn hand zou opsteken van... Ja. God, ik heb dat uh, twee drie lang gedaan. Maar wie het gedaan. ondertussen toch? Ja. Misschien moeten we ben het ben jij het of ben ik het? Ja, ik wou zeggen, Marker, <laughs> wil zeggen, ben jij ooit benaderd? Nou, ik, ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik, dat ik <laughs> ook nooit benaderd ben, nee. Nee, ik ben nooit benaderd, maar, wel, wel eens door, maar dat was meer uh, analisten bij de AIVD... die je dan achtergrondinformatie over moslimterrorisme wilden geven. Dus ik ben er wel eens geweest bij de AIVD. Het is heel leuk, er is een IVD museum met allemaal van die James Bond-achtige mm -hmm. dingen... als uh, lucifers met een cameraatje erin okay. en, de <laughs> en, de, <laughs> dat en Maar dat was dus een keurig, uh, keurig gesprek over hun analyse van het moslimterrorisme. Mm -hmm. Ik ben nooit benaderd voor nee. wil, wil jij een prudemant voor ons leger? Nee, nee. Uh, ik zei al dat het boek van LaRouche, dat, uh, daar staan best aardige dingen in. Uh, in ieder geval is er veel publiciteit over. Hij stelt in dat boek ook dat uh, veel mensen, uh, kranten en het journaal... Uh, nog steeds zien als de elite die ver van hen afstaat. Uh, de journalistiek loopt volgens Larousse het risico om dezelfde fouten te maken... als tijdens de periode rond uh, Pim Fortuyn. Uh, is dat zo, Max? Zijn we nog steeds de elite met z'n allen? Ja, qua afkomst wel, denk ik... De journalisten komen natuurlijk meestal uit wat uh, welgestelde milieus en uh, wonen vaak in Amsterdam-Zuid. Uh, dus de afstand tussen journalisten en Henk en Ingrid, zeg maar, is nog steeds heel groot. Daar heeft hij wel gelijk in. Wat jij? Ja, ik denk het niet. Jij komt niet uit amsterdam Zuid misschien. <laughs> nou, ik ook niet ik bellen, ben, wel ik eerlijk ik, ik, ik, ik, ik, ik ben ooit geboren in de pijp. Nou, dat is <laughs> verdomd dichtbij. <laughs> dat ligt heel dichtbij, maar uh, daar woon ik uh, helaas niet meer. Maar goed, los ervan. Um, ik, ik denk dat de media, ook met de opkomst van de nieuwe media, internet... Um, dat, dat een hele hoop, uh, om maar even te roepen, gewone burgers... Uh, zo kunnen inhaken op de berichtgeving... dat ook de journalist eigenlijk wel met zijn neus erbij betrokken wordt. Bovendien uh, werken, met name in print, werken, werken ze met romproducties uh, Hele kleine vaste ja. redacties met freelancers die vanuit huis werken. Ja, die mensen gewoon met beide benen in de samenleving... Uh, ja. Dus ik, ik, ik denk dat er niet zo'n enorme kloof is. Ik denk dat gemiddelde journalist heel goed weet... waar Henk, Henk en Ingrid uh, zich druk over mm. maken... Nou, het is wel um, opmerkelijk, want, want van eerder van de week hadden we Nico Haasboek, ook trouwens een oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal, die ook een boekje heeft geschreven. En eigenlijk een beetje met dezelfde boodschap komt. Die zegt van we moeten met z'n allen veel meer naar buiten en veel meer dicht om ons heen kijken, of juist ver weg ja, kijken. Het is en overigens makkelijker gezegd dan gedaan, Jurgen, want ik herinner me uit die tijd dat Hans Larous hoofdredacteur was uh, van het NOS-journaal. Toen heeft hij ook een notitie erover geschreven dat de NOS van de staat naar de straat moest. Ja. En dat ging één jaar goed. Al die Haagse redacteuren hebben één jaar iets gehad van: ja, we gaan op Prinsesdag ook interview maken en een kapperswinkel in Tilburg. Toen vonden ze Tilburg alweer een beetje ver weg. Dus het eindigde eigenlijk altijd met even de Fox Populi uh, meten... in de passage bij de Tweede Kamer. En weer een jaar later zat iedereen weer in die koffiekamer van de Tweede Kamer. Mm. Gewoon omdat uh, uh, ja, ze het ook niet zo interessant vonden... wat de gewone man dan over politiek te zeggen had. Dus ik vind hem principieel helemaal gelijk hebben... Maar uh, om het journalistiek te vertalen in echt spannende hmm. journalistiek... is nog niet zo makkelijk. Ja, ja Mathieu, Wat jij zegt, dat is natuurlijk waar. Ik bedoel, er zijn gewoon bladen die, waar de drie mannen op de redactie zitten. Die, die zitten eigenlijk alleen maar verhalen van, van buitenlandse bladen... of van, van wat freelancers te bewerken. Die komen ja, zelf van, eigenlijk nauwelijks meer buiten. Ja, van wat freelancers. Ik bedoel, uh, dan gaat het om, om een groot aantal freelancers. Mensen die echt puur vanuit huis werken... en die op de belangrijke momenten ergens aanwezig zijn waar ze moeten zijn. En op de redactie zit er dan puur mensen... die dat inderdaad uh, op, op taal en spelling controleren, uh, mm -hmm. leren, vormgeving. Dus uh, en op zich vind ik dat helemaal geen verkeerde ontwikkeling, hoor. Want je hebt dus met mensen die echt gewoon buiten rondlopen... met beide benen in de maatschappij staan... en die hele kleine club die dat technische uh, werk naar afloop moet doen... ja, goed, die stuurt dus niet de inhoud van, van, van je product. Nee, maar die journalisten zijn er natuurlijk... die met hun voet in de, in de modder staan, die zijn er absoluut. Alleen... Ja, hij heeft wel een punt denk ik van, uh, je, je, je zit gauw in die driehoek van uh, het Binnenhof, de Grachtengordel en het Mediapark waar we nu zitten. En je komt voortdurend ook in je kenniskring mensen tegen die ook de hele dag in die driehoek zitten. En dat geeft een ander, ander beeld van, uh, van Nederland dan mensen die in permanent of Almere haven wonen denk ik. Dat is waar, ja dat is waar. En dat is bij ja. Fortuyn, zeg maar de omkomst van Fortuyn... Dat die heeft die die niet, niet goed gesegaleerd nou ja, Dat eigenlijk. heb ik nou, meegemaakt als parlementaire journalist. Wij hadden dat gewoon niet door. We ja. waren allemaal druk in discussie over... wie wordt de volgende premier, Ad Melkert van de PvdA... of Hans Dijkstal van uh -huh. de VVD. En het duurde als... heel lang voor we Pim Fortuyn door hadden. Ja, als ik, um, en niet mezelf op de borst te kloppen... maar ik kan, ik kan me herinneren dat uh, de drie grote roddebladen... privé, weekend en story... die hadden al heel snel Pim Fortuyn ontdekt... Pink Fortuyn is heel veel aandacht gehad in het voorstadium in die bladen. Bij de serieuze. Oh, sorry. Bij de serieuze bladen uiteindelijk ook heel veel. Maar het was wel laat. We gaan nog even over de prijs hebben. Dag van Trouw. Prestigieuze prijs. Toch? Ik had er nooit van gehoord, maar het nee, is zonder twijfel helemaal verdiend. Ja, ze hadden altijd de slogan De beste krant van Nederland. Maar die kunnen ze nu weer uit de kast halen, volgens mij. Ze hebben hem terecht gekregen, denk ik, omdat ze hem gekregen hebben voor de manier waarop ze het uh, trouwen eigenlijk in twee kranten hebben opgedeeld elke dag: Een nieuwskrant en De Verdieping heet het. Een katern ja. met filosofie, uh, duurzaamheid, uh, media. Uh, meer achtergronden. En dat was de eerste krant in Nederland die dat durfde. Een, een tweede katern, dat juist moeilijker was mm. dan het nieuwskatern. En dat, dat is een prachtige formule. Lees je hem vaak trouw? Ik lees hem uh, af en toe met enige regelmaat. Ja. En ik uh, las introuw vandaag dat ze hem elf jaar geleden op de prijs hebben gekregen. En ik, her ik kende de prijs wel, want ik wist dat het parole hem ooit heeft gehad. Maar, maar weekend? Sorry? Weekend heeft hem nog niet gehad. Nee, nee, nee. Hij is van storyen. Ja, ik ben van Storieën. Oh, ja, nee, dat geeft niet. Ja. Zou er niet een aparte prijs moeten komen voor, uh, voor de Roddenbladen eigenlijk? Nou, ik, ik, ik roep, uh, ik, en dat meen ik, dat meen ik ook echt heel serieus, uh, de mooiste prijs die je kan hebben natuurlijk als je een blad maakt, is dat heel veel mensen het blad kopen. Oplaken, uiteindelijk is dat, is dat de dat grootste boekom. De zilver vuilniszak, hebben. de... <lacht> uh, ik ben met elke prijs blij. <lacht> ja, het zijn er niet te veel prijzen. We hebben nu die, die radioprijzen gehad gisteravond. Uh, te veel prijzen? Maar... Nou, het is wel een beetje uh, klein Hollywood aan het worden. Vroeger waren journalisten hele bescheiden mensen... en nu geeft uh, iedereen elkaar het hele jaar prijzen. Want er is niet alleen die Marconi Award voor de radio. Uh, uh, dit weekend is er de loop voor onderzoeksjournalistiek. Dan krijgen we in december de mercure voor het mooiste uh -huh. tijdschrift... Uh, dan wordt het alweer voorjaar. Dan krijg je de, de tegel voor ja. de beste journalist. Dan hebben we geloof ik nog de luis voor het beste interview. Dus <laughs> het wordt een beetje een wereld waarin iedereen elkaar voortdurend aan het feliciteren is. Ja. Nou ja, goed. Dat is ook zo. Ja, eigenlijk. weet je wat ook een probleem is? Want Radio 1 die heeft natuurlijk uh, een hele mooie, prestigieuze prijs gekregen. Alleen dan weet je nu eigenlijk al dat je hem volgend jaar waarschijnlijk niet krijgt. Nee. Terwijl je hem waarschijnlijk ook verdient. Dus ja. het, het wordt een beetje een balletje uh, rondgeven ja. ook. Ja. Het is ook vaak appels met peren vergelijken. Want wij waren dan genomineerd samen met Sky Radio en Slam FM. Ja, dat zijn totaal verschillende zenders. Dus, uh, ja, het probeert... positieve is wel dat er altijd zo'n feestavond uh, aan vastzit... waar iedereen ook eindelijk een keer zijn mooie feestkleren aan <laughs> zeker. Dat zeker. zie je eigenlijk nooit ja. bij de journalisten. Ja, ik zie jullie nee. een knikken. Nee, zeker. En wat me opvalt, dat radiomensen slecht dansen. <laughs> uh, Geen dank commentaar. <laughs> dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Matthijs Slee en Max van Wezel waren dat. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan snel door naar de andere kant. Ja, tot ziens. Ja, uh, ja, we gaan snel naar de andere kant van de tafel, want het is vrijdag. En dan kan er maar zo een beslissingsronde uitkomen. Want we gaan natuurlijk meemaken wie de nieuwscanner van deze week wordt. En dat zou maar zo René van Bentum kunnen zijn. 43 jaar uit munster Hartelijk welkom. Dank u wel. Laatste kandidaat, 105 punten. Dat is de hoogste score. Ja, erg, hoog, erg ja. hoog. Maar is gewoon te doen. We beginnen op nul, dus je weet nooit waar het schip staat. Ja, 15 vragen goed, in 90 seconden. Ja, zeker. We gaan dat gewoon proberen. Uh, eerst maar eens een keer een goede factor neerzetten, want daar gaan we zo meteen eerst mee vermenigvuldigen. Dus daar komt hij. bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, raketten over en weer vandaag tussen Israël en de Gaza-strook. Ook in de Tweede Kamer ging het vandaag over het palestijns israëlisch conflict. Wat is er nou veranderd ten opzichte van jullie? Wat hier toch vooral bijzonder is, is, is de reactie van... Oei. Oei, dat was er een. Zie je wat er gebeurt? He? Ja, dat is, dus een, dat is dus een Israëlische vliegtuigbom die er neerkomt. Ja, terwijl het geweld in het Midden-Oosten escaleert... praten de Verenigde Naties binnenkort over een eventuele statusverhoging... van de Palestijnse autoriteit. Vraag 1. Welke minister heeft het verzoek van de Palestijnen... om een hogere status te krijgen namens Nederland verworpen? Uh, Hillemans. Dat is... Hill Hillemans, hè, zei je? Ja. Nee, het is Timmermans. Timmermans. Frans Timmermans uh, van de PvdA. Vraag 2. Met de verhoogde status krijgen de Palestijnen, net als welk ander klein staatje, spreekrecht op belangrijke bijeenkomsten van de VN? Vaticaan? Ja, dat is goed. Na de mislukte poging om Palestina als volledig VN-lid erkend te krijgen, probeert president Abbas de zogenaamde waarnemersstatus als niet-lidstaat aan te vragen. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt er ook nog drie mogelijke uh, onderwerpen bij te horen waar het dan over gaat. En dan jouw de taak dus om er eentje van die drie uit te kiezen. De kop luidt als volgt. Praat elkaar niet de put in. Er komt een kentering. Gaat dit over 1. De geweldsescalatie in het Midden-Oosten. 2. De overheid miskent de risico's van klimaatverandering. Of 3. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal sterk gekrompen. Praat elkaar niet de put in. Er komt een kentering. Ik denk 3. En dat is goed. Dus een kop uit die awardwinning krant Trouw. Vraag 4. We stevenen af op een derde recessie in korte tijd. Hoe wordt dit genoemd? Ander woord voor die derde recessie op een rij. Geen idee. De triple dip heet dat. Dan de vraag met het geluidsfragment erbij. Dat is vraag 5. Wie is hier aan het woord? Johan van Nikkel is de reden waar, waarom ik bij de radio ben gaan werken, toen ik hem hoorde, dacht ik: dat wil ik ook. Wat hij flikt, dat wil ik ook. Ja, dat is hem hè. in zijn speech na het winnen van de zilveren radioster voor beste radioman. Bedankt hij zijn twee medegenomineerden en grote voorbeelden Edwin Evers en de eerder genoemde Jeroen van Inkel. Vraag 6. Later op de avond sleepte hij, Ekdom dus, voor welk programma ook nog de velbegeerde gouden radioring in de wacht. Even Ekdom. En dat is goed, het programma dat op dit tijdstip wordt uitgezonden. Nee, vandaag trouwens niet, want het is vrijdag. Dan hebben ze altijd een aangepaste programmering. Maar normaal gesproken van maandag tot met donderdag op dit tijdstip. Ik hoor het nooit, want ik zit hier zelf dan natuurlijk. Maar we gunnen het Gerard van harte. Laatste vraag, maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Misschien word ik ooit nog wel de first man. Drie. Ik tekende officieel voor de verdrijving van Saddam Hussein. Stop. Clinton? Clinton, ja. Weet je ook welke Clinton? Want er zijn er meerdere... Bill Clinton? Ja, ja, ja. <laughs> nee, okay. De vriend uh, van uh, Monica? Ja, zeker. Uh, Bill Clinton is het. Uh, ja, als Hillary president wordt, dat zou maar zo kunnen. Die gaat nu even vier jaar een beetje uitrusten. En dan uh, zou het maar zo kunnen zijn dat zij over vier jaar probeert... voor de Democraten uh, president te worden. dan wordt hij de first man... En Clinton ondertekende belangrijke wetten, waaronder de Iraq Liberation Act... waarmee het verdrijven van Saddam Hussein officieel beleid werd. En hij was even in Nederland om in Amsterdam te spreken... op een congres voor reclamemakers. Um, zeven komen we op. Uh, dat betekent dat... Uh, 15 um, ja, Als, er vijftien, als je de vijftien hebt, is het gelijk. Uh, dus vijftien of uh, meer is in ieder geval goed. Liever meer, want dan, uh, dan hoeven die beslissingen niet te spelen. Dus we gaan dat meemaken zometeen in deel twee van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Er wordt te veel gesomberd over de Nederlandse economie. De nieuwe cijfers over die economie zijn veel slechter dan verwacht. De consumptie en de export dalen en de werkloosheid stijgt. En door het nieuwe regeerakkoord raakt Nederland nog verder in mineur. Er moet bezuinigd worden en iedereen gaat dat allemaal voelen. Maar Nederland is natuurlijk nog steeds een sterk en rijk land. En dat vergeten we nog wel eens. Moeten we ophouden met somberen? Of is het terecht dat we negatief zijn over de Nederlandse economie? Vandaar dus die stelling. Er wordt te veel gesomberd over de Nederlandse economie. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. Kunnen naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We zijn terug bij René van Bentum, 43 jaar uit Münster-Geleen. Um, zeven punten gescoord. Dat betekent dat als je de 15 goed hebt, hebben we een gelijk spel. En moeten we dus een beslissingsronde spelen. Dat is een tijd niet gebeurd. Dus dat zou op zich wel even een unicum zijn. Maar alles daarboven is gewoon goed en dan heb je gewonnen. En dat kan wel in 90 seconden. Dat hebben we altijd een keer uitgerekend. Dus aan jou de taak om de antwoorden goed te geven. Ik stel de vraag helemaal. dan het antwoord of pas. Goed? Oké, okay. daar komt hij. De nationale nieuwsquist: welke bank en verzekeraar maakte gisteren bekend 750 banen te gaan schrappen? SNS. Dat is goed. Palestijnse raketten zijn gisteren ingeslagen bij welke Israëlische metropool? Tel Aviv. Dat is goed. Welke instantie concludeerde gisteren dat Nederland zich beter moet voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering? Pas. Dat is de Algemene Rekenkamer. Boetes op welke snelweg leveren het Rijk ruim 100 miljoen per jaar op? A2. Dat is goed. Welk oliebedrijf treft een miljardenschikking vanwege de olieramp in de Golf van Mexico? BP. Goed. Ajax heeft de aanstelling van welke oud over het weekend heen getild? Pas. Uh, van de Sar is dat. Henk Krol van de 50PLUS-partij heeft kritiek op de nieuwe videoclip van welke zanger? Bas. Robbie Williams, politiebond ACP, heeft het overleg met welke minister gestopt? Van de Kamp. Opstelten, het college van burgemeester en wethouders van welke stad... wil dat er toezicht komt op moskee-internaten? Rotterdam. Dat is goed. FC Barcelona moet het zeker een maand doen... zonder welke speler vanwege een enkelblessure. Is goed. Hoe heet de vvd corrivé Die pleit voor een onderzoek naar de positie van werkende jongeren. Bigel. Goed, bij welk bouwbedrijf verdwijnen dit jaar 650 Nederlandse banen? Ban. Goed, Erasmus MC gaat een internationaal onderzoek leiden... naar wat voor illegale handel? Uh, pas. Orgaanhandel. Welke prins is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland? Uh, pas. Prins Pieter Christian. Begin volgende maand verschijnt een nieuwe roman... van welke onlangs overleden schrijver? Bel Belvet. Bernlef, Hoe heet de beroemde orka die doof blijkt te zijn? Morgen. Dat is goed. Door vertraging bij de bouw gaat het ecoduct over welke snelweg niet voor 15 februari open? A2. Uh, het is de A28. Ja. Zijn dat er genoeg? Nee. <laughs> Ik dacht, die Edwin van der Saar weet hij ook wel. En, en die wegen, en zo. je bent vr vrachtwagenchauffeur, hè? Ja. Ja, ja. Je rijdt wel door heel Nederland, mee. Ja. ja. het was een kokje. Uh, er moesten er 15 goed zijn, minimaal. Want dan zouden we een beslissingsronde krijgen. Uh, dat is niet gelukt, inderdaad. Dat zijn er 9 geworden. Maal 7 is 63. Helemaal niet verkeerd, maar niet genoeg voor de weekwinst. Nee, klopt. Ja. Dus dat betekent de kaarten mee voor beeld en geluid. Dat is het gewone prijzenpakket. Uh, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En een goede reis naar münster geleden. Dat is zeker lukken. <laughs> Oké, okay. dan uh, gaan we naar de winnaar van deze week. En dat is uh, Mark van der Kooi, 30 jaar uit Leusden. Mark, goedemiddag en gefeliciteerd. Ja, bedankt. Super. Goed gespeeld, man. 105 had je? Ja. Nou, dat, was, uh, dat, dat, dat klapte er al gelijk in. Uh, ik, ik zag zelfs al hier wat intimidatie. zo uh, ja. Iemand die geïntimideerd was. Nou, 105, dat wordt heel lastig. Ik stond net met hem in de lift, Hoe zei hij dat al. Uh, maar goed, uh, nee, goed gespeeld. Uh, dus uh, je krijgt ook nog eens een keer 300 euro bij. Nou, geweldig. Hartstikke bedankt. Ga je er wat moois mee doen? Uh, ja, ik wil wel graag een wintersporten, dus uh, ik denk dat ik daarvoor ga besteden. Ah, oké. Okay. Voor de apres ski een beetje zo te uh... <laughs> financieren, inderdaad. Ja, precies. Ik snap dat. Ja. Nou, veel plezier als je aan het skiën bent. Denk aan ons. Absoluut, okay. Hij is de weekwinnaar van deze week. Mark van der Kooi, dus 30 jaar uit Leusden, adviseur personeelsontwikkeling met 300 euro erbij op zijn rekening. Namens uh, de NCRW en Radio 1. Ach, we hebben toch prijzen gewonnen, want dat maakt het uit. Um, ik uh, verwijs u door naar, um, naar, naar het NOWS-journaal. Maar dan uh, gaan wij gewoon door natuurlijk met deel 2 van lunch. Uh, dan uh, is hier Derek Wilson, hij is van MVO Nederland. Dat is een club die zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder meer door kortingbonnen uit te delen. En dat gaat zo goed dat die bonnen alweer bijna op zijn. Um, dus over maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het zometeen. Verder sluiten we onze week bij uh, In de Praktijk af. Uh, weeklang rondgelopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. En om half twee dus Stand.nl met de stelling... er wordt te veel gesomberd over de Nederlandse economie. Bent u het eens of oneens met die stelling... kunt u nu alvast reageren door te sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. als www.standpunt.nl. www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, dat vinden we ook hartstikke mooi... maar doe dat dan met het Hekje Standpunt. Dan, dan komt alles keurig onder elkaar te staan... en dan kunnen we straks een mooie tussenstand opmaken. Dat gaan we allemaal doen, zometeen na het NOS Journaal van 1 uur.